van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Onderduik Nederwit met het NOS Journaal. De vrouw die het dagboek van Anne Frank redde uit handen van de Duitsers is overleden. Miep Gies was de laatste overlevende van de groep mensen die de onderduikers in het achterhuis bijstond. Ze werkte bij het bedrijf van Anna's vader, Otto. Na de oorlog is ze meermalen onderscheiden, onder andere met de Israëlische Yad Vashem. Mip is 100 jaar geworden. In Den Haag wordt met spanning gewacht op de presentatie van het Irak-onderzoek van de commissie Davids. De commissie heeft zich gebogen over de steun van kabinet Balkenende 1 aan de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Centraal staat de vraag of dat besluit volkenrechtelijk te verdedigen valt... Ook heeft de commissie Davids onderzocht of Nederlandse militairen hebben meegedaan met de voorbereiding van de aanval of met de aanval zelf. Vooral deze kwestie ligt politiek gevoelig omdat het kabinet het keer op keer heeft ontkend. Burgemeester Kroon van Urk pleit voor het legaliseren van zuipketen. Hij kan dan afdwingen dat de zuipketen brandveilig zijn en geen drank verkopen aan jongeren onder de zestien. Kroons voorstel is door Tweede Kamerleden welwillend ontvangen... Het alcoholgebruik van jongeren in vissersdorpen als Urk is berucht. De Urkse burgemeester vindt dat hij nu te weinig mogelijkheden heeft om het aan te pakken. Het Leidse college van BMW moet verder zonder GroenLinks. Wethouder Steeg is opgestapt nadat zijn eigen partij tegen een collegeplan voor een tijdelijke parkeergarage had gestemd. Daardoor is er geen onderling vertrouwen meer, zegt hij. Vanochtend besluit het Leidse college van BMW hoe het aftreden van Steeg zal worden opgevangen. Sarah Palin wordt commentator voor het conservatieve Amerikaanse tv-station Fox News. Palin was twee jaar geleden de verrassende running mate van de republikeinse presidentskandidaat McCain. De publiciteit van haar nieuwe baan kan Palin volgens analisten te gelden maken... als ze zich kandidaat stelt voor het presidentschap in 2012. Palin zegt daar op dit moment nog geen plannen voor te hebben. Dan het weer droog en vanuit het oosten opklaringen, geregeld zon en maximaal een paar graden onder nul.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 control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 3 Zou je doen Ik denk nog steeds dat het kan Iedereen naast elkaar Soms droom ik ervan. Ik weet niet goed hoe het moet. De al nog niet. Hoe het werkt, wat het doet. Maar een rotsvast vertrouwen. Ik geloof dat het kan om bruggen te bouwen. Soms droom ik ervan. De geld verlangen.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 Turn on their anger, none of my pain and can show through. Like, to be the bad man To be the sad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 Yeah. what we want. I want them to say, woo!